10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakt geen einde aan het gerommel... met de grenzen van kiesdistricten. Het gebeurt nu geregeld dat de partij die in een staat aan de macht is... de districten zo indeelt dat het makkelijker wordt om de verkiezingen te winnen. De democraten willen daar een eind aan maken. Maar het Hoge Rechtshof zegt niet bevoegd te zijn... om over de kiesdistricten te oordelen. Het hof was wel verdeeld. De vier progressieve rechters hadden wel in willen grijpen... Zij zeggen dat het voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis is... dat het Hoge Rechtshof weigert een overtreding van de grondwet te corrigeren... omdat het denkt dat het daartoe niet bevoegd is. In de Franse stad Brest is een imam voor zijn moskee neergeschoten. Ook iemand anders raakte gewond. De twee werden onder vuur genomen toen ze naar buiten kwamen. Ze waren buiten buitenlevensgevaar. De schutter ging ervandoor in een auto die later werd teruggevonden. In de buurt lag een lichaam, vermoedelijk van de schutter zelf. De imam uit Brest kwam drie jaar geleden in het nieuws omdat hij had gezegd dat kinderen die naar muziek luisteren kunnen veranderen in een aap of een varken. Hij staat op de dodenlijst van IS omdat hij Franse moslims opriep om te gaan stemmen. Een traumahelikopter heeft vanavond in Enschede moeten uitwijken voor een drone. De helikopter had een gewonde aan boord en maakte een bocht om te kunnen landen bij het ziekenhuis. Ineens vloog er een drone in de weg.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 Vanuit het noorden kan de bewolking zich uitbreiden, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 11 en 13 graden. Morgen lost de bewolking weer op en dan schijnt overal de zon. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. In het weekend keert de tropische hitte terug. Vanaf maandag is het weer koeler. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel.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 Dit programma terugluisteren op peacefulradio.info en het programma nalezen. Ook de playlist staat op de website. Veel luisterplezier.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 we're listening to peaceful radio please visit my website at www.hennybecker.com